van 9 uur van Kam met het Journaal. De extra controles rond Schiphol gaan ook morgen de hele dag door. Schiphol zegt dat de luchthaven morgen gewoon bereikbaar is, maar waarschuwt wel voor langere wachttijden. De Marseillais controleert al sinds vanochtend het verkeer dat onderweg is naar het vliegveld vanwege een mogelijke terreurdreiging. Dat leidde tot lange files, maar in de hoop van de middag loste die weer op. Naast de controles zijn er ook onzichtbare maatregelen genomen. De Marsocé wil niet zeggen op basis van welke informatie de controles zijn verscherpt. De informatie over een mogelijke dreiging kwam gisteren binnen, waarna overleg met de coördinator terrorismebestrijding werd besloten om maatregelen te nemen. In Zeewolde is een paramotor neergestort. Daarbij kwam een man van twintig uit Lunteren om het leven. Een paramotor is een voertuig dat bestaat uit een propeller... die je op je rug bindt en een parachute. Omstanders zagen dat de man recht naar beneden viel, schrijft Om op Flevoland. Politie doet nu onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Alle 16 inzittenden van de hete luchtballon die is neergestort in de Amerikaanse staat Texas zijn om het leven gekomen. Ongeluk gebeurde vanmorgen bij de plaats Lockhart, zo'n 50 kilometer ten zuiden van de stad Austin. De ballon was tegen een hoogspanningsmast gevlogen en stortte daarna neer in een weiland. De politie heeft twee mensen opgepakt die zijn ingereden op een politiewagen. De man reed gisterenmiddag in Lelystad met hoge snelheid in op de politieauto. Vier agenten raakten gewond bij het incident. Volgens de politie verzetten de twee zich tegen hun aanhouding. Mogelijk zijn ook daarbij agenten gewond geraakt. Waarom de twee inreden op de politieauto is nog onduidelijk.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 Mario Zandvoort, zaterdagavond op ZZFM. I wanna love you. De Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Een wandeling over het strand, door de duinen in het centrum van Zandvoort. Iedere zaterdagavond van 9 tot middag zijn we bij. Met het eerste uurtje natuurlijk het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Het laatste shownieuws, de party update en de team boven. Beste plaat voor het dansvoet. Het is de ene laatste dag van de maand, hè. Dus, uh, ja. De laatste zaterdag zelfs. Er zijn een heleboel feestjes, Daar ga ik je straks alles over vertellen... Trouwens, als dus opening horen we Bob Marley, Linscape en Bollier met Is This Love. En nu is het tijd voor Major Lazer en Marley met Boom. Baby got ass like a trunk. Is you really with the shit though? Shit though. Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne. and vodka. could, I could goes for me if they need a to pile of oh. hope. niggas hate real niggas, give money. Get money. All my fucking Baby drop it to the ground like a ass bitch. Back it up like a ass bitch. Yeah, after the club, I'm smashing. We'll come home. She a make bag of nice, me no even give a fuck She has one lot of sign dollar, where you a goddo. Take a roadside, go smash it, Avenue. the Avenue Two of my bitches in the club Me introduce them to each other Other, other When is, I'm in Stanta forever Yo, En Dat je een Broederliefde. Met jungle. En daarvoor de Major Laser. samen uh, Justin Bieber en uh, Emma met de uh, cold Water. Ik heb er een beetje nieuws voor je Nicky Romero. Die kan haar eigen zeggen nog veel leren van zijn vriendin atleten Daphne Schippers. Ze kan heel goed relativeren. En volgens het DJ kan zijn vriendin heel goed omgaan met de hoge verwachtingen van natuurlijk de Olympische Spelen. Ik denk dat ze psychisch zo sterk is als dat ze de druk van buitenaf naast zich neer kan leggen. Dat is iets waar veel mensen en ik ook veel van kunnen leren. Nicky voorziet dacht van zijn laatste nummers op de trailer. De DJ hoopt dat zij bijzondere herinneringen, dat zijn bijzondere herinneringen overhoudt aan zijn nieuwe liedjes. Ik geef haar altijd mijn laatste nummers. Ik heb er nu meer dan twintig die klaar zijn om gereleased te worden. En die heeft zij al. En als ze straks uit, uit zijn, dan heeft ze er hopelijk al een bepaald gevoel bij. De een drukke periode voor de DJ. Probeert er zoveel mogelijk in Rio te zijn. Ik moet toeren, maar vlieg geen voor een aantal races die belangrijk zijn. Thuis op de bank gaat het niet over muziek of sprinten. Het is misschien heel gek wat ik nu ga zeggen. Als we thuis zijn, dan kijkt ze niet naar mij als muzikant en ik zie haar niet als atleet. Als Nikki Dafne ziet rennen, doet ze gewoon even haar werk. Het is heel gek om daar zo dichtbij te zijn. ...dat het ook zoveel invloed heeft over de hele wereld. Ik ben er trots op en dat uh, ik op het kleinste niveau een steentje bij kan dragen... ...dat vind ik super leuk. Ja, dat is best mooi gesproken van uh, Nicky Romero. En ja, die reist ook uh, ja, de hele wereld rond... Uh, ...om ook overal eventjes een, een secje te draaien. Zie je CWM Zandvoort, de Nightwalk. Onderweg zometeen Ali B. Ali B, Kenny B en Brace Ze hebben een nieuwe plaat gemaakt... But it's Uy Chiesto and John Latchett with summer nights. I see you in my head. You ain't like the rest. You ain't bring me down, baby. You're right next to me, we're making history. The sun's about to go down, baby.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 Individuals, Samen met Steve, Apple Tournament, Mister... En daarvoor roeren we Ali B, Kenny B en Brace met uh, Let's Go. CFM zand voor de Nightwalk, het is tijd voor de Partyagenda. De party update wordt voor een leuke feesten nou, aan we gaan op deze zaterdagavond. Uh, 30 juli 2016. Nou, als eerste beginnen we even met de Brainwash. Groot feest vanavond in de Brainwash. Raimondo's Big Birthday Bash. Hij is jarig, ik weet niet hoe oud hij is geworden. Volgens mij uh, is hij uh, 40 of 41 geworden. Jij ja, hebt die van mij... En vanavond heeft hij een heleboel DJ's uitgenomen. Want ja, het is natuurlijk zijn verjaardag. Micha Daniels komt voorbij. Jack Axe. The Living Reven. Tom Bald. Gabriel en Castellon. Tom Hensbroek. Joshua Walter. Robert Peelgood. Jethro Galoon. Troy. Radical Roy komt mij. Sexy Mr. S on Sex. MC Janto. PJ Jury. En allemaal live acts. En uh, ja, gewoon vanavond naar Escape in Amsterdam. Brainwash Raimundo's Big Birthday Bash. En natuurlijk zijn er nog veel meer feestjes. Je denkt van: Nou, ik ken even langswippen, maar ik, heb nog, uh, ik wil nog andere clubs aandoen. Nou, er zijn genoeg feestjes uh, in Amsterdam uh, natuurlijk. Ook onder andere vanavond uh, TikTok. Even voorbij, uh, voorbij Air. Als je links uh, Escape hebt en je loopt een stukje door, heb je aan de rechterkant heb je Club R. En daar hebben we vanavond uh, TikTok. Begint om 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend. In Club R. Met onder andere WeWag, Flava, Biggie, Sam Semblance en Off-White. En in Area 2 hebben we Disco Collective. Dat is vanavond in Club Air. Het feestje tik En vanavond en vandaag hadden we natuurlijk ook uh, van vanmiddag Wonderful Festival Outdoor. Dat was op de Contactweg 150 in Amsterdam. En ook het Milkshake Festival was vandaag in, uh, in het cultuurpark Wester En vanavond uh, in het uh, Depot Amsterdam hebben we Depot. Depot, hoe je het ook wil noemen. Official After Party Wonderland Festival. Het begint allemaal om 11 uur, nu tot vroeg in de ochtend. En ook vandaag hadden we in het Diemerbosch Tise Deuntjes Festival 2016. En dat is begonnen om 12 uur, en dat zal rond een uur of 11 afgelopen zijn. En niet te vergeten, daar was ik vandaag de hele dag in Amsterdam op de NDSM-werf natuurlijk uh, Kraft 2016. Met een hoop geweld op uh, <hijt> uit de speakers. Ja, je moet ervan houden. Het is bij mij af en toe, ja, het is af en toe leuk. Maar he, te veel hardcore en dat soort dingen, dat, uh, ja, niet zo fijn voor de woordjes. Ook vanavond wat andere muziek. Encore Freshman. Dat is allemaal in de Melkweg vanavond. Wekelijks feestje. R&B en hip hop. Voor meer informatie checken we de website melkweg.nl. Onder andere in de oude zaal. Encore Freshmen, Softcase. Met Amarty, Ismael, Thompson, J-Way, Joni en Lil M.G. Of M.G. hoe je het ook wil noemen. Vanavond dus in de melkweg. Encore Freshman 2016. En zoals ik al zei, kraft in op de NDSM. Weer was vandaag ook uh, tot de 11 uur vanavond nog. Ik heb het niet helemaal mee mogen maken, want ja, ik moest natuurlijk snel naar de studio. Maar voor meer informatie uh, kijken we op de website kraft westervalnl En uh, daar had je onder andere vanavond de, de Pernosa, uh, nou ja, de hele dag eigenlijk de Penosa area Dat was onder andere Outbreak, Randy, The Pitcher, E-Force, Digital Punk, Adaro, Frequencer, B-Front. En MC was dat Syndrome en de Tijdmachine. Dat was onder andere de Proppets, Zatox, Joss Wes, Frontliner, Cone, Noise Controllers, Zani en Wildstijs. Wild Styles, moet ik zeggen. En uh, in, de, in de area Reckless, onder andere Dark Pact. Kronos, Endymion, Detox, The Leads En dan hadden we ook nog uh, de, uh, de Access Area, de Future Area. En de oude jongens, Krentenbrood. Dat was weer mijn plek hier. Nou, behalve dan, uh, hè, als de topper draait Luna. Ja, <laughs> vind ik te hard hoor. En dan had je ook nog de area World of Hardcore. Met uh, Kasparov, de Viper promo. Nou ja. He? Het duurt allemaal tot 11 uur, dus het is allemaal bijna afgelopen. Dus je hebt geen nut om daar nog naartoe te rijden, want je gaat het niet redden. En natuurlijk vanavond in de Parma, We All Love 80s, 90s, Zero's. s begint om 11 uur, duurt tot een uur tot 5 uur in de ochtend. En wat dichter bij huis, in de stalker, hebben we vanavond de kinderdisco. Ja, speciaal voor de kinderen onder ons. Begint rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie, check de, check de website clubstalker.nl met Billy Balster, Dominique Brooks en Tony Peroni. Dat is vanavond allemaal in uh, de talker in de Kromme Elderboogsteeg in uh, Haarlem natuurlijk. Hè. En tot zover ook de party-update voor de feestjes voor vanavond. Want ja, de, de, de, de, de dagfeestjes ja, die zijn allemaal een beetje af, uh, afgelopen. Hè. Onder andere Ayuma Summer Festival hadden we vandaag in uh, Ayuma. Dat is hier natuurlijk in Zandvoort. Nou, ja, al die feestjes zijn allemaal bijna afgelopen. Hè. Dus uh, ja, ik kan het wel allemaal vertellen, maar ja, je hebt er zo weinig aan. Hè. Zie je, we hebben Zandvoort en Nightwalk. We gaan door met muziek. Hier de season met Do You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 to the top. Mm -hmm. Keep on pushing to the top. <laughs> keep pushing on. Things are gonna get better. It won't take long. Keep on pushing to the top. Keep on moving, moving. Gotta keep on pushing to the top. Keep on pushing, pushing. BFM Zandvoort en Nightwalk, iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. nacht. Het hier stuurt het beste van Dance, R&B, een beetje pop tussendoor. En natuurlijk nu is het tijd voor de 10 bovenbeste platen van de dansvoer. En trouwens worden net de uh, Toyami en India Day met Keep Pushing. En ook hoor je nog Nora en Pure met Lake Arrowhead. De top 10 deze week, de 10 bovenbeste platen van de dansvoer. Deze week op 10, Gravity Check van uh, Darius, Serosian en Dorley. En op 9 deze week Daddy's Groove met uh, Scratching. Op 8 Dennis Cruz met Nieuw Life. Live. En op 7 Lil Jon en Hartwell. Uh, en W&W met Live Live the Night. Op 6 Oliver Huntman met uh, Tera. En op 5 deze week Lucas en Steve met Summer on You. Op 4 Oliver Huntman met uh, Fuego. De Julian Jouin remix deze week op 3. Jude and Frank met La Luna. Deze week op 2 Mark Rombe. Met Atlas. Deze week op 1. In de tien boven de beste plaat van de dansje. The Bingo Players een A-Track met Cry Just a Little. Alleen dan weer in een nieuwe versie. En die hoor je nu. Op CFM's antwoord in The Nightwalk. The Bingo Players een A-Track met Cry Just a Little. I got everything you need, intoxicated. I'm intoxicated. Every time you come around, it feels like I'm in ecstasy. Ain't got no troubles on my mind, cause it's just you and me. Let me be the one to show you. I got everything you need, intoxicated. I'm intoxicated.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 in de Nightwalk op CFM van Deep Ends met I'm Intoxicated en daarvoor Robert Abigail met Boom Boom Boom en tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk, niet getreurd, zometeen het nieuws in weer en zijn we nog twee lang bij met zometeen de Global Housewives met DJ Mouse op en straks in het derde uurtje gaan we naar Italië met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavascali. voor nu Sander van Doorn en Chocolate Puma met Raise Your Hands Up en ik zeg tot zometeen na de break